Ja, Oehiburu is weer opgedroogd, gelukkig wel, want het was een potsierlijk gezicht, zo'n drijfnatte ui. Hij is beslist een tintje lichter geworden.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 In een wasstobbe. <lacht> je zou me nog groot genoegen doen, als je verder geen vragen stelde, Salomo. Hey, doe niet zo flauw. Het wordt juist zo leuk. Jij viel dus in de wasstobbe, als ik het goed begreep. Ik viel er niet zozeer in. Ik werd erin geduwd door Paulus. <lacht> ik vermoed het al.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 Moet ik je dat nog uitleggen? Omdat ik een beetje boos ben op Paulus. Dat is toch direct dadelijk duidelijk? Alleen op die waspartij? Doe niet zo kinderachtig over Dat is helemaal volstrekt niet kinderachtig, Salamon. Een waardige wijze oude ui, die zomaar hals over kop in een wasstommel wordt genoemd En vervolgens van top tot teen wordt schoon Nee, dat is iets waar ik niet zo gemakkelijk overheen kom. Ik voel me beledigd.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 Ik ben het Paulus de En Wie kwekt daar zo? Kwekt, kwekt, kwekt, kwekt. Ja, stil maar, ik heb het al begrepen. Kwekt, kwekt. Kwek. Ik had het ook wel kunnen denken, want je kwekte erg duidelijk. Van de zenuwen kwijt, van de zenuwen kwek. Oh, juist, van de zenuwen En uh, Waarom ben je zo zenuwachtig? eieren zit, op één eieren kwak, één eieren, twaalf één eieren, kwak op ja, rimpels nou zie ik je zitten een mooi nest heb je daar, kwak je mag wel goed op die eieren passen kwak, dat zou waar zijn kwak, kwak, daarom schrok ik kwak ook zo van jou ik kwak, dacht eerst kwak, dat je een, een kwak eierenrover was nou, dat ben ik niet hoor ik roof nooit eieren wink je dus maar niet zo op ik zal heus niet aan jouw eieren komen. Ja, dat is jammer. Heel jammer. Ja, waarom is dat nou weer jammer? Hé, de kletsen altijd zo onsamenhangend. Wat is jammer, omdat ik je juist had willen vragen of jij... Kwaa, kwaa, of kwaa. Ja, ja, of, of ik. Uh, ga maar door. Of jij niet eventjes voor mij zo'n kwak ja, willen broeden. Dan kan ik me eens vertreden. Kwaa, ja, vertreden. Oh, is het dat... Maar natuurlijk wil ik dat wel eventjes voor jou doen. Ga jij maar gerust een beetje je verdreden, hoor. Ik pas wel zo lang op de eieren. Ah, ja, vreemd, bedankt. Ga er dan maar meteen op zitten. Laat maar voorzichtig, anders breken de eieren. Ja, ik doe het heel kalpjes aan. Zo... He, he. Ik zit al, hoor. Zal je ze goed belaten, mijn, mijn eieren? Daar kan je van de aan. Ga jij nou maar gerust.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 Oh, zijn het eenden? Ja, eenden eieren van Kwek, maar, maar die Kwek zelf is verdwenen. Ik zit hier al een week op Kwek te wachten en ik ben bang dat haar een ongeluk is overkomen. Dat betekent, Salomo, dat wij weer moeten zoeken. Ja, graag. Jullie zijn nou toch bezig. Blijf alsjeblieft zoeken. Maar daar niet naar Polus, maar naar Kwek. Hmm, waarom kan jij niet mee zoeken, Polus?